11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Wordt onze Vaderlandse Eredivisie binnenkort een veredelde pupillenvoetbalcompetitie? En een Nederlandse filmmaker die in de smaak valt bij het Iraanse regime? Eerst het nieuws met Mark Visser. Hulpverleners bij de scheepsramp voor de kust van Zanzibar... hebben de hoop opgegeven dat er nog overlevenden worden gevonden. Bij een ongeluk met een veerboot zijn tot nu toe 145 van de 290 opvarenden gered. Onder hen zijn vijf Nederlanders. Het schip was op weg van het vasteland van Tanzania... naar het toeristische eiland Zanzibar. Vlakbij het eiland Chumbe kapstrijsde het schip en maakte slag zij. Inmiddels is het bijna helemaal gezonken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... maken de vijf geredde Nederlanders het goed. Het huis van burgemeester van Waalre, Henry de Wijkersloot, wordt niet meer door de politie bewaakt. Volgens de burgemeester was de aanslag niet tegen hem persoonlijk gericht, maar tegen de gemeente. Gisteren werd het gemeentehuis door brand verwoest nadat twee auto's op de ingangen van het pand waren ingereden. Veel inwoners wijzen met de beschuldigde vinger naar het woonwagenbewoners in de gemeente. Die zouden een conflict hebben met de gemeente over een nieuw bestemmingsplan. De wijkersloot vindt dat iedereen moet afwachten wat er uit het onderzoek komt. Hij wil dan ook niet speculeren over wie er achter de aanslag zit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 Vertrouwen van consumenten in de economie is deze maand gestegen... en dat is voor het eerst sinds april. Er is nog altijd pessimisme over de economie... maar consumenten zijn minder terughoudend met het doen van aankopen. Op Schiphol is een jongen van 12 aangehouden voor drugsmokkel. Jong komt uit Mali en werd bij aankomst in Nederland gepakt. De douane vond het verdacht dat hij in zijn eentje naar Nederland reisde... en besloot zijn bagage te controleren, zegt een woordvoerder van de Marassousé. De jongen reisde alleen, een zogenaamde anacomponiet Minor. Dat zien we wel vaker... Uh, de grensbewakers stellen dan een onderzoek in of iemand binnen mag komen. of die voldoet aan voorwaarden voor binnenkomst. Daar was twijfel over. Toen is de douane verzocht om in zijn bagage te kijken. En daar troffen ze vermoedelijke verdovende middelen aan. Het Schipholteam is gealarmeerd. Het samenwerkingsmand van Marseille en Douane. en die doen verder onderzoek. In de tas van de jongen zat vermoedelijk heroïne. Het is nog niet bekend om hoeveel kilo het gaat.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 Er viel een regering over de BHV-kwestie... en er werd eindeloos informaties over onderhandeld. Vorige week werden de partijen het eens... en keurde het Belgische parlement de splitsing van het kiesdistrict goed. Het weer dan bewolkt, geregeld buien met kans op onweer... maar ook af en toe zon. Er staat een stevige zuidwestelijke wind. Vanmiddag dan wordt het wat droger en is er nog wat meer zon. Het wordt 17 graden aan de kust tot 19 in Limburg. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De Eredivisie verliest haar toppers stelselmatig aan het buitenland. Wat misschien een leuke voetbal oplevert, maar of het de kwaliteit daar ook mee gediend is. En filmmaker Steven de Jong is door Iran verzocht een romantische film te maken. Goedemorgen, Steven. Wie belde jou? Uh, het contact uh, dat liep via een acteur die daar uh, woont en waar ik eerder mee heb gewerkt hier in Nederland. En die heeft contact gezocht met de ambassade. Uh, de filmambassade heet dat geloof ik uh, in Iran. En, uh, en zo is het balletje gaan rollen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst het afbokkelende erfgoed in Italië. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Het Colosseum regent stenen, kopt het Italiaanse dagblad La Repubblica vandaag. Eerder stortte er al een gebouw in in de historische stad Pompei. En ook uit de beroemde Trevi-fontein vallen regelmatig brokstukken naar beneden. Hedwig Zeedijk in Rome, goedemorgen. Goedemorgen. Is het echt zo treurig gesteld met de staat van het Italiaans cultureel erfgoed? Ja, nou het regenstenen was vanmorgen een keer een ander verhaal. Het zijn experts die gisteren stenen naar beneden hebben gegooid bij het colosseum. Ach, om, te meten, ja, om te meten waar ze terecht vallen. Want ze zijn nu eindelijk begonnen eigenlijk met het inveiligheid stellen van het colosseum. Uh, want inderdaad, de afgelopen jaren en maanden zijn er regelmatig stukken, brokken, travertijn naar beneden gevallen. En inderdaad, niet alleen het colosseum van de oude stadsmuur regelmatig. Uh, trevi zei je al, maar ook een plafondfresco, een groot stuk van een zaal uit het Parlement. Dus ja, inderdaad, treurig gesteld zou je kunnen zeggen. Er komt van alles naar beneden. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Slecht onderhoud, uh, weinig geld, structureel echt uh, alleen maar bezuinigd in de afgelopen tien jaar. Ze zijn van uh, 0,2% van het bruto binnenlands product naar 0,1 gegaan. Dus echt de helft aan het investeren in cultuur. Uh, dat was in 2011 echt de helft van wat het in 2010 was. Dus dat is echt behoorlijke bezuinigingen. Allemaal vanwege de bezuinigingen natuurlijk ook in de rest van het land. Of op andere ja. sectoren. En met name de crisis natuurlijk. Want ja. waar dan als eerste bezuinigd wordt. nou ja, Blijkbaar in Italië toch bij cultuur. En dat is een uh, beetje trist. Ja en, en de Italianen hebben natuurlijk nogal wat erfgoed. Dus dan kan er ook nogal wat uh, afbrokkelen en naar beneden komen. Het, het lijkt mij ook heel onverstandig gezien het aantal toeristen dat naar Italië komt. Absoluut. Absoluut. Want uh, als je ziet uh, dat er zo weinig wordt geïnvesteerd wat het opbrengt is ongeveer 40 miljard euro per jaar. En dat is 2,6 procent van het bruto binnenlands product. Je zou zeggen, dat moet je dus koesteren. Toerisme levert jaarlijks 200 miljard op. 13 procent van het bruto binnenlands product. Dus dat moet je eigenlijk uitbuiten. En dat gaat de regering Monti nu ook doen. Je ziet overigens dat Italië die, die positie heeft uh, verloren. In 1997 gingen nog de meeste toeristen van Europa naar Italië. Ze zijn nu ingehaald door Frankrijk en Spanje. In Spanje bijvoorbeeld gaan 15 miljoen... Toeristen meer naar Spanje dan naar Italië. Nou, ze willen die positie weer terugwinnen. Uh, en de UNESCO gaat daarbij helpen. Want inderdaad, Italië heeft van heel de wereld de meeste gebouwen per land dan uh, op die werelderfgoedlijst. Dat zijn er 47. En ze gaan dan in september gaan ze een driedaags congres in Assisië geven. UNESCO samen met Italië. Om Italië weer echt helemaal op de kaart te zetten. Om Italië als merk voor die de, ja, voor dat culturele erfgoed van de hele wereld uh, op de kaart te zetten. Dus UNESCO gaat Italië helpen, ook omdat het wel moet... want anders verliezen ze. Misschien gaan er van die 47 uh, gaan er een paar geschrapt worden. Ja, maar aan de andere kant weten toeristen van... Oh, ik mag niet meer op het randje van de Trevi-Fontein zitten... want wie weet komt er een brokstuk naar beneden. Ik bedoel, is dat de reden dat ze niet meer komen? Nou nee, die brokstukken die vallen van boven van, uh, van het kapiteel. Dus daar hebben de toeristen niet zoveel mee te maken. En bovendien zijn overal politieagenten. Bij de Trevenfontein hoor je continu de fluitjes van de agenten. Die continu fluiten van ga van de fontein af. Je mag, je mag niet uh, je verfrissen met water uit de fontein. Er zijn genoeg gewone fonteintjes vlakbij. Dus er wordt wel op gelet. Maar het gebeurt helaas ook wel dat er uh, vandalisme gebeurt. Dat er toeristen stukjes, uh, stukjes beeld afbreken. Dat gebeurt helaas ook. Toch is er ook goed nieuws. Hè? De Europese Unie legt 105 miljoen euro op tafel... voor de restauratie van Pompeii. Ja, dat was geld wat al eigenlijk lang gereserveerd was. Maar dat kwam maar nooit over de brug. Omdat Italië niet echt goed met een... Met een Plan, uh, plan van aanpak kwam. Bovendien Pompei ligt bij Napels, daar is altijd het gevaar dat de Camorra, de maffia daar infiltreert in aanbestedingen en zo. Dus uh, Europa wilde echt wel een heel goed plan van aanpak zien en dat is nu uh, met de regering Montin zijn ze uiteindelijk wel over de brug gekomen en ja. is dat geld losgekomen. Dus daar beginnen ze eindelijk met, uh, met de restauratie. En valt er niet ook nog wel ergens wat, wat geld uit de particuliere sector te peuren? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Daar is Italië ook altijd heel slecht in geweest, zou je kunnen zeggen. Uh, ze hebben het altijd in staatshanden willen laten. Um, je ziet bijvoorbeeld een paar jaar geleden is berekend... dat uh, alleen al het Metropolitan Museum in New York... alleen uh, 53 miljoen euro per jaar opbrengt. En dat is... 10 miljoen meer dan, dan meer dan 100 musea in Italië bij elkaar. Dat doen ze echt heel slecht. En dat moet ook verbeteren. En je ziet nu, daar is nog wat uh, ja, gêne tegenover. Er is bijvoorbeeld voor het Colosseum, daar was echt veel geld nodig. Stond meneer Tots, stond op Diego de la Valle, de meneer van de schoenen. Die zei, ik wil wel 25 miljoen geven om het Colosseum te restaureren. Uh, daar is een contract voor opgesteld. Hij mag natuurlijk het beeld van het Colosseum gebruiken voor reclamedoeleinden. En dan worden daar enorm veel rechtszaken aangespannen. En dan komt die restaurant niet los en dan komt dat geld niet los. Want er zijn altijd organisaties die daar tegen zijn en dan... Uh, die ja, willen niet de... dat dat, uh, dat, dat nee. in ander komt van een particulier. Of in nou handen, ja, ze zijn ik... bang, ja, Ze zijn bang natuurlijk dat hij uh, misschien een heel groot reclamebord voor zijn schoenen gaat ophangen ja. bij het Colosseum of dat soort dingen. Nou, dat is allemaal goed vastgelegd in contract. Uiteindelijk nu, pas na maanden, heeft dat uh, geleid tot de laatste rechtszaak die zegt van nee, het contract is in orde. Meneer mag 25 miljoen betalen en mag voor een bepaalde tijd het beeld van het Colosseum gebruiken voor zijn reclames. Niet dat hij reclame voor zijn schoenen gaat maken bij het Colosseum, nee. andersom. Goed, ze dus komt uit de particuliere sector toch ook nog wel wat geld. Dus Italië is op de goede weg, zou je kunnen zeggen. Ja, en we zullen in september zien, dus die promotie van de UNESCO samen met Italië moet ervoor zorgen dat volgende zomer misschien Italië, Spanje of Frankrijk toch weer een beetje gaat inhalen. Goed, Edwige Zeedijk in de Rome, dankjewel. The beach I can hear music. Vanavond speelt FC Twente in de voorronde van de Europa League tegen het Finse FC Inter Turku. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Dat doen de Tukkers zonder spits Luc de Jong. Vorig seizoen begon hij echt op te vallen in onze competitie en scoorde 25 doelpunten. En nu is hij met 21 jaar alweer weg, want voor 15 miljoen verkocht aan de Duitse club Borussia Mönchengladbach. Ja, hadden we weer eens een publiekstrekker? Is hij alweer weg, Iwan van Duren van Voetbal uh, International? Ja, maar er staat wel weer een nieuwe op, hoor, komend seizoen. Dus dat is het leuke van de Eredivisie. Ieder jaar zijn er nieuwe helden. En binnen een jaar kun je weg zijn met een lucratieve transfer. Maar als je goed bent, dan ben je hier weg. Ja, maar hij is pas 21. Ja, maar er worden al jongens van 14, 15 en 13... worden weggehaald in Nederland inmiddels. 13? Ja, ja en daar hebben we ook veel over geschreven. Al het mag officieel niet, maar er zijn natuurlijk altijd uh, achterdeurtjes. En uh, Nederland is gewoon, wat dat betreft... Uh, ja, het, we hebben een fantastische uh, voetbalinfrastructuur... tot in de haarvaat, ieder dorpje heeft een kerk en een voetbalclub en een jeugdcompetitie. Je kan er op de fiets naartoe. En uh, als je kijkt naar landen als Rusland... hebben ze bijvoorbeeld niet eens een jeugdcompetitie. Dus dit is, ja, dit is het opleidingscentrum voor heel Europa en Nederland. Maar dus één jaar goed spelen is goed genoeg... om een uh, dikke transfer naar het buitenland te, te bereiken eigenlijk. Nou, een paar wedstrijden is ook al goed genoeg. Ja, al. ja hoor, Dan, uh, er, zijn, er zijn altijd zat clubs die in paniek raken en geadviseerd worden. En uh, Wat dat betreft is Nederland een geweldig podium uh, om, om verder te stoten. Maar dat en, is raar, want die Ola John van Twente bijvoorbeeld... Ja. Die, die, nou, die had volgens mij niet eens een basisplaats het hele seizoen... die ging voor 9 miljoen naar Portugal. Ja, correct inderdaad. En uh, voor het seizoen stond hij nog net op de foto. En hij ging een paar man voorbij, gaf een paar goede voorzetten. En, uh, en hij is nu voor 9 miljoen weg. En dat geeft ook wel aan de gekte in de voetballerij. En dat is natuurlijk waar we ons met z'n allen, tenminste wij... Uh, bij Voetbal International ook wel een erger. De bedragen die in het rondvliegen midden in de crisis. Dat kan eigenlijk niet. En, uh, Jullie zijn niet de enige, want de Franse minister van Arbeid... geloof ik, die had geklaagd over het nieuwe salaris van Ibrahimovic... bij Paris Saint-Germain, 15 miljoen per jaar. Ja, dat vindien... vond hij onfatsoenlijk. Ja, die verdient in de nacht wat uh, waar wij in. Uh, nou, wij, laat ik van mezelf spreken. In, uh, heel een uh, <laughs> nou, een heel leven. Nou, een heel leven. Zo slecht is het ook weer niet bijvoorbeeld bij International. We <laughs> hebben wel een, uh, een jaar van moeten werken. En het zijn natuurlijk, het zijn gewoon filmsterren geworden. En Paris Saint-Germain is in de handen van een uh, Qatarese sheik gekomen. Die heeft iets van 200 miljoen euro al neergelegd. Geld maakt niet uit, het komt er uit de grond. En het wordt hier weer in het voetbal gespoten en gepompt. Ja. Is het jammer dat de jongens zo snel weggaan? Ja, natuurlijk is het jammer. Uh, als het twee, drie jaar. Wij Nederland heeft bijna altijd. Je hebt goede lichtingen en minder goede lichtingen. Maar behoort toch altijd tot de top vijf, zes van de wereld. Zeg maar onze, onze jeugd. Dus als ze wat langer kunnen blijven. Kunnen wij als supporters en, en journalisten ook genieten. Van bijvoorbeeld voetbal in de Champions League. Waar de Nederlandse clubs nu uit liggen meteen. Je ziet alleen spelers een opleiding. Maar als ze tot wasdom komen. Zijn weer, dan hè? zijn ze weg. En zoals Van Bommel. Dan mag je nog blij zijn. Als hij de 35e nog een keer terugkomt. En die gaat gewoon dit jaar ja. de weer de visie weer. Ja, veel laten zien. Dus nee, dat is wel jammer, maar we hebben tegenwoordig tv. Hè, dus, uh, we moeten maar het is maar wel kijken. begrijpelijk toch? Als ik 21 was en ik kon 15 miljoen verdienen. Nou ja, verdienen niet. Nee, maar, dat, nee, nee, niet dat verdient hij niet, maar wel een hele hoop. Dan zou ik ook gaan. Ja, zou je dat doen? Ik denk het wel, ja. Steven dus ja, ja, Jong? Ik ook hoor. Maar niet alles, <laughs> niet alles gaat toch, uh, moet toch gaan om geld. weet je? Dat, dat vind ik toch wel. Uh, nee, maar als je zo jong bent, juist, dan. Ja, misschien, dan maak je die keuze eerder, denk ik. Ja, want je ziet het ook aan Elia, toch? Ik bedoel, dat, dat, dat zit dan op een doodspoor. spoor is naar en dan, Juventus gegaan. Ja, dat, dat, dat wordt een triest verhaal, verhaal zo langzamerhand. Dus dan denk ik toch van, ja jongens, misschien moet je volgens mij uh, eerst gaan voor het geluk in je sportieve carrière. En uh, die voetballers verdienen toch allemaal uh, prima. Ja, want Steven de Jong, jij bent uh, supporter van Heerenveen, vertelde je net. Jullie ja. hele voerhoede is verkocht deze zomer. Ja, we moeten... was we Dost is weg, ja. Narsing is weg, die is dan in Nederland gebleven. En ja. als hij die gaat nog weg. Ja, die, die, uh, die staat ook op de nominatie om te vertrekken. Ja, dat wordt, Vind je dat de supporter nog leuk? Uh, nou, dat, dat wordt wel weer even wennen en slikken natuurlijk. Uh, wat er dan weer loopt, dat moet je maar weer, uh, moet, moet je maar weer afwachten. Het gaat allemaal zo snel. Ja, maar nou. jullie hebben wel van Basse erbij gekregen. Ja, daar zijn we heel blij mee. Oh ja. <laughs> Ivan van Duren, komen die jongens goed terecht, die zo jong naar het buitenland gaan? Uh, de meeste niet. Het is, uh, het is echt uh, voor veel spelers te vroeg. Uh, je ziet dat buitenlandse clubs... Uh, in Engeland, Italië, vaak selecties van 40, 50, 60 spelers hebben. Ze kopen er liever 10, waar één ster tussen zit... en die andere 9 kunnen via de achterdeur weer weg. Dus uh, nee, ze komen zelden echt goed terecht. En uh, dat is wel heel erg jammer. Je zou beter hier kunnen blijven. Maar wat we al eerder zeiden, hoe vaak krijg je de kans? En nog, nog iets, die jongens van 18, 19, die worden begeleid door zaakwaarnemers. Uh, mannen in snelle pakken die snel geld willen verdienen... en bij iedere transfer rijker worden... Uh, die geven vaak niet het advies om te blijven, natuurlijk. Want ieder transfer worden ze beter van. Nou. En dat is ook een probleem waar we ze al heel erg tegenaan lopen. Maar eigenlijk, het ligt aan onze jeugdopleidingen, die zijn te goed. Dus mm -hmm. we moeten slechter gaan presteren om ze binnen te houden? Qua in jeugdopleidingen? Nee, wat? nee, wat nee. Wat nee het, moeten ligt, we doen? het ligt aan het hele, uh, het hele ecosysteem eigenlijk van het voetbal. Dat je bijvoorbeeld... Ecosysteem. Mooi. <laughs> ja, oh, ja, nou ja, waar, waar alles effect op elkaar heeft. Hè. En uh, wij, hier zit je dan in de haarvaten van de jeugd, maar bovenin. Uh, voor de wedstrijd de AZ speelde AZ tegen Valencia vorig jaar. En Valencia had 300 miljoen schuld. En AZ, uh, Nederland is het, samen met Duitsland het netste jongetje in de Europese klas. Die hadden net de begroting op orde... Ja, en dan, dan, dan, uh, dat kan natuurlijk niet. En daar is de UEFA ook heel erg mee bezig om dat te veranderen. Er zijn, uh, de grote clubs hebben bijna allemaal enorme schulden. echt honderden en honderden miljoenen tegen een miljard aan soms. En hier valt de club als Haarlem gewoon om op twee tonnetjes. En dus zitten we ook in het voetbal met hetzelfde probleem als heel Europa. We moeten het op één lijn krijgen en dan krijgen we een eerlijk speelveld. Maar dat is heel erg lastig in het systeem waar het harde geld toch altijd bepaalt. Doet de Europese Voetbalbond daar wat aan? Ja, absoluut. We hebben met Michel uh, Platini of, uh, natuurlijk een nieuwe voorzitter gekregen. Die kwam met allemaal frisse en wilde plannen. Hij is na vier jaar in, die, in het plusje ook wat minder fris geworden, wat gezetter en wat realistischer. Maar uh, met name Maarten van Tijn, de voormalige directeur van Ajax, en Michael van Praag... zijn in Europa samen met de Duitsers heel erg bezig. Ja, het is ook in het voetbal dezelfde <laughs> coalitie om een eerlijk speelveld te krijgen. En er is beloofd dat er straks uh, met schulden mag je niet meer meedoen aan, uh, aan het Europese voetbal. En op welke termijn is dat? Uh, we zitten nu in de pilot. En over drie jaar gaat dat uh, echt geëffectueerd worden. Maar er zitten meer dingen aan. Dus we willen, de UEFA wil dat alle uh, clubs een heleboel eigen talenten opstellen, dus uit de eigen jeugdopleiding... dat clubs niet meer dan een x-aantal spelers mogen hebben... want Manchester City heeft wel zeven elftallen waar ze in Nederland... makkelijk in het linker komen. Ja, dat kan natuurlijk niet meer, dus daar zijn allerlei plannen. Maar ja, uh, dat is de stroming. En dat is ook, mensen als Van Praag van Tijn zeggen ook... Ajax zou best wel een keer al fijn dat we ook een goede jeugdopleiding... En we eerst een keer de Europacup kunnen gaan winnen. En dan niet dat kleintje in Europa League, maar de echte, zeg maar... En uh, ik zie de andere stroming. ik kom net uit de Oekraïne... waar de hele eretribunes compleet bevolkt waren met nieuwe... Laat ik het netjes houden. Met het nieuwe geld uit... Uh, de nieuwe uit, rijken, ja. De nieuwe rijken uit, uh, uit de nieuwe staten... die ook het Eurovisie Songfestival hebben gekaapt. <laughs> maar uh, die ook in het voetbal uh, club naar club opkopen. En, uh, ja, dus en als het steeds al... meer ja, macht krijgen. Als het al eerder wordt in Spanje, en Italië en zo... dan gaan ze allemaal nog naar Rusland. Ja, dat is natuurlijk ook het plan van een nieuwe EK te gaan maken. is bijvoorbeeld hè, Dat we ze in Euro, heel Europa gaan spelen... komt ook uit die koken. Dan kun je in Leningrad spelen, in Georgië, noem maar op. Dus we hebben een complete, eigenlijk een, een complete verschuiving... in de macht van het voetbal hebben we op het moment... We hoeven eigenlijk niet eens meer zo naar Italië zo allemaal te kijken. Maar veel meer naar het oosten. Maar in Nederland hebben we bijvoorbeeld ook een club... Hè, die ook vanavond speelt, dat is Vitesse. Ja. Al, uh, die hebben met, uh, al, al, al tien, de afgelopen tien jaar uh, acht levens gehad. Maar daar wordt nu zo'n beetje het meest geïnvesteerd in Nederland. Die hebben ook een private eigenaar uit Georgië. En die staan er tien jaar vanavond weer in de Europa Cup. Dus ja, het kan ook zomaar hier gebeuren. En die mensen hebben op het moment echt de macht. Maar kan je niet op een of andere manier... toch die, die jonge voetballers erop aanspreken? Van blijf hier schuldgevoel aanpraten of wat jij zegt. Nee, het is beter het voor je ontwikkeling. Ja, het loopt meestal helemaal niet goed met ze af. Dus. Ja, maar dan, dan Voetballers zijn veelal jongens uit... Uh, ik weet niet of we nog hebben we nog een arbeidersklasse in Nederland. Een, nou ja, wel, denk ik. Uh, waar dan de ouders ook worden benaderd. En dan krijgt bijvoorbeeld de vader een baantje als conciërge... bij de club voor een ton. Uh, er wordt een appartement geregeld. Die jongen die kan in, in, in één, twee jaar miljonair zijn... Uh, en komt ook in, in een grote competitie... hij zegt dan maar eens tegen je van dat gaat niet door, ik veel succes. Ja, zo ik ben helemaal niet, met, je. Nou, ik ben het helemaal mee eens... hoor. dat, dat er betere voorlichting zou moeten zijn. Maar aan het eind tel je toch uh, je kans. Als je been ja. breekt, is het ook voorbij. Hè? Nou is het grappige dat er ook weer eentje terugkomt waarschijnlijk. Want Luc Castanjos, was een hele jonge voetballer bij Feyenoord... Mm -hmm. is vorig jaar door Inter Milan gekocht... is daar ja. niet aan spelen gekomen... en wordt nu waarschijnlijk teruggekocht door Twente, hè? Ja, en, en zo haalt Inter toch weer... Uh, dat is dan een van die negen spelers waar ik net op doelde... ze halen de tien, negen mislukken tussen aanhalingstekens... maar op dat niveau kan dat ook niet. En dan maken ze toch nog wat winst op, dan is het gewoon handel. En uh, Nederlandse clubs moeten zorgen dat ze gewoon nooit de hoofdprijs betalen... en kunnen eigenlijk... Uh, uh, ja, veel spelers komen weer terugvliegen in het oude nest. dat klopt. Ja, nou, daar houden we ons daaraan vast. Ja, nee, maar we hebben een hartstikke leuke competitie en, en, en er wordt ontzettend aanval. En, en jeugd is ook leuk om naar te kijken. Dus uh, als ons daar maar was, neerleggen, wordt het Mickey Mouse competitie genoemd altijd. Maar het is echt heel erg leuk om naar te kijken. Stadions zitten vol, dus uh, wat dat betreft... Het is gewoon ons lot als Nederland en daar moeten we ons bij neerleggen. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, het slechte weer trekt een wissel op het vakantieplezier in ons land. Maar niet iedereen klaagt, want er zijn ook mensen die garen spinnen bij dit weer. Aan het stuur van de sportzomerbus zit vandaag Mark Robin Visser. En jij zoekt het vandaag hoog en droog, of niet? Ik sta aan de voet van de Mount Chimpy. Of misschien uh, moeten we het eventjes in Tour de France stemmen de Mont Chimpy noemen. Dat is een, uh, een berg van maar liefst vijf meter en 20 centimeter hoog. Uh, ik mag er niet op. Ik zal het even aan de eigenaresse vragen, Brigitte Daniels. Dit is de hoogste berg hier in uw... Uh Jungle. Ja, volgens mij is het zelfs de hoogste berg van Aalsmeer. <laughs> Inclusief uh, uh, ja, handvaten waarmee je omhoog kan klimmen. Ja. En een geweldige glijbaan waar je dan weer uh, naar beneden kan komen. Want het is niet zomaar een berg. Dit is een berg van, uh, ja, van kunststof. Het is een berg van kunststof. Het, is een, het, het werkt op het, uh, een, een principe dat er gewoon spanning op staat. Ja. Kinderen trekken zich omhoog en glijden dan via de glijbaan naar beneden. Wij zijn uh, te gast, voor wie het nog niet wist, in uh, ik heb de regels eventjes doorgelezen. De belangrijkste spelregel is, plezier maken is verplicht. Nou, dat sprak mij wel aan, uh, meneer Strak, bedrijfsleider. Ja, dat klopt. Het, uh, dat is zeker verplicht. En daar letten we ook uh, met uh, ja, grote zorg op. Nou, wat is het? Het is een grote uh, hal waar vroeger de bloemenveiling uh, was. Er zijn allemaal zitjes gemaakt met heel veel speeltoestellen. En ja, de ouders en de opa's en oma's, die zitten dan uh, met echte limonade, hè? Dit is echte limonade. Dit is echte limonade. Echte ouderwetse limonade. Ouderwetse limonade. En uh, je, je moet zelf toezicht houden op je kinderen. Het is niet zo dat je hier uh, gewoon maar lekker uh, weg gaat lopen. Nee, je zit niet rustig, hoor. Nee. nee. Zeg, ik hoef natuurlijk niet te vragen waarom jullie hier zijn vandaag. Nee, slecht weer hè. Ja. We kunnen af en toe in het plafond zitten van die grote koepels. En als het dan regent, dan hoor je dat binnen zo. Ja, je hoort het kletteren. Ja, ja. ja, ja. dat is dan wel weer een lekker idee eigenlijk. is een eigenlijk. goed gevoel. <laughs> ja. Het is een echt uh, Hollandse... Activiteit mag je wel zeggen. Hè? Het is echt een Nederlandse uitvinding, dit, of niet? Nee, dit is helemaal geen Nederlandse nee? uitvinding. Het indoor speelparadijs of indoor playgrounds, zoals ze in Amerika worden genoemd, zijn oorspronkelijk Aha. van Amerikaanse origine. Maar u bent de eigenaar, heeft u daar ook het idee op gedaan? Ja, uh, Amerika en Australië zijn in feite de, de, de grote Aha. marktleiders. Deze speelconstructie komt ook uit Australië. Maar je zou zeggen met het Nederlandse weer dat we dat hier toch zelf ook wel hadden kunnen bedenken. Dat wel, maar ja, je zal zien, je moet af en toe afkijken om het product naar je toe te kunnen Trek, Zij waren eerder. Zij waren eerder. Ja. Zij zijn beter in entertainment. Zij zijn beter in entertainment, maar zo als ik hier omheen kijk, kunnen jullie er ook wat van. Ik heb bij de kassa gezien: uh, entree 7,50 voor een kind, 2,50 voor volwassenen. Ja. Dan hebben we laatst gehoord dat heel veel familieuitjes, familieactiviteiten de afgelopen tien jaar ontzettend veel duurder geworden zijn. Is dat hier ook zo? Nee, we zijn qua prijs uh, iedere keer ietsjes omhoog gegaan. Maar wij proberen het wel enorm uh, betaalbaar te houden. Het is ja. ook zo dat voor mensen die heel vaak komen... zijn er multi-jungle kaarten, we hebben peuterochtenden met korting. Dus uh, voor mensen die echt frequent bij Chimpy komen... Uh, kan het qua kosten reuze meevallen. Ja. Nou, en je moet natuurlijk als ouder uh, op je eigen kind letten. Ik loop ja. eventjes naar... Volgens mij, als ik zo onbeleefd ben, bent u een oma. Ik ben een beppe. U bent een beppe? Ja, oma heb ik niks mee. Komt u ook uit Friesland? Ja. Ja. ja. U woont u in Friesland? Bent u nee, helemaal Nee. Oh. Nee, ik woon al jaren in Amsterdam. Aha. Maar uh, ja, ik heb niks met, met, met oma. Ik vind Beppe vind ik een leuke naam en uh, ja. nou ja, dat is zo gebeurd. Zeg he? Beppe? Ja. Ik woon ook in Amsterdam en ik werd vanmorgen wakker om zes uur van een stortende regen en klappen onweer. Jullie ook? Ja, ook. En toen dacht u, wij gaan. Uh... Uh, ja, nou, dat zullen we wat met onze kleinzoon moeten doen. Hè. Waar is die eigenlijk? Welk is van u? Deze is van mij. Hallo, hoe heet jij? Matthijs. Matthijs? Ja. Martijs hoe zeg je? Matthijs Spekenbrink. Ja. Vind je het leuk hier, Matthijs? Ja. ja. Matthijs zit op een heel vreemd vervoermiddel. Ja. Ik snap ook niet hoe die vooruit gaat, maar dat werkt allemaal vanzelf. Ja, dat is hij nou aan het leren, want oh. dat, hij wilde eerst op een trekker. Ja. Maar hij vindt dit uh, nu ja. ook wel leuk. Hij... Zeg, opa, eh, eh, moet, of moet ik u pakken noemen? Nee, ik ben opa, dus oh. want ik heb niks met pakken. is dus. wel ingewikkeld gedoe, zeg. Nee, helemaal niet, want de kinderen vinden het heel gemakkelijk. Want de ja. ene keer gaan ze naar Beppe en opa, ah, uh, en de volgende keer gaan ze naar opa en oma toe. Dus het is heel nou, makkelijk. Nou, dat moet je dan allemaal maar onthouden. Zeg, maar wat doen jullie nou de hele dag? Want jullie zitten. Zit hier maar een beetje aan de tafel, met nou, de krant. Een parool zit u te lezen. Ja, ja en de, ik heb twee kranten bij me, dus het is slecht weer. Dus we dachten, we gaan hier ja. vandaag naartoe, dus, uh, uiteraard dus En uh, wij passen dus elke donderdag op onze kleinzoon op. Ja. En nou, dit is een mooi uh, ja. uh, tijdverdrijf hier voor die kinderen. Dus, uh, Want je moet ze toch een beetje kunnen vermaken maken. Dus, je ziet ja. dat die kinderen echt helemaal los gaan. Ze rennen hier naar binnen, hè? Ja. ja. En dan denk ik zo, na een paar uur... Dan uh, is dat de batterij is leeg. Helemaal leeg. Ja? ja, en dan kunnen we rustig naar huis gaan. Ja. Nou die van ons wordt nou straks vier, dus anders ja. dan, uh, vallen ze meestal wel in slaap even. Ja. Maar uh, ja, nu niet meer. Nee. Maar dan is het om vijf uur, zijn ze zo vervelend. Maar zeg, dit is een heel mooie uh, speelruimte hier. Dat hebben ja. we gehoord van kennis. We komen dan naar uh, Amsterdam weg. Ja. En er zijn allemaal opa's, de oma die zeggen... jullie moeten naar Aalsmeer gaan, naast Brentitaal. Daar uh, heb je dat uh, ja. mooie speelruimte. Uh, Speelruimte dus. Nou ja, dit is de eigenaresse, dit nou, is mevrouw ja. Daniels. Ja. Mevrouw Daniels, het weer, we hebben vanochtend ja. al een tijdje met elkaar zitten praten. Ja. U weet alles van het weer. Nou, het weer is voor ons heel belangrijk om in de gaten te houden. Want op het moment dat het heel slecht weer is, ja. weten wij gewoon dat er heel veel mensen binnenkomen spelen. Maar hoe erg is het nu? Vandaag is een hele slechte dag, mogen we wel zeggen. Vandaag is, uh, nou ja, een herfstachtige dag, mag je ronduit ja. zeggen. Uh, ik heb wel begrepen van het KMI dat er enorme veel weersverbetering ja. op komst is. Dus Ergens, afgeven... ja. Volgende week zal het hier waarschijnlijk heel rustig zijn. Want dan ligt iedereen lekker buiten op het strand. Ja, en dat is dan voor u weer minder leuk? Ja, dat is voor ons minder leuk. Aan de andere kant is het ook zo dat je uh, die tijd weer kan gebruiken... om uh, reparaties uit te voeren, ja. dingetjes opnieuw te ontwikkelen. En ik vind dat ook iedereen gewoon recht heeft op zon in de zomervakantie. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Ja. Vindt u dat ook, Beppe? Ja, He? Terwijl te hopen dat het de komende dagen iets beter wordt. Ik vind maar... wel dat wij een keer aan de beurt zijn... Ja, inderdaad, zijn we zeker dan gebeuren. Dus ja. ja, zonder meer. Dus, maar, uh, maar toch is het zo, dat wij doen dit nou 13 jaar. En als je over de 13 jaar heen gaat kijken, is het toch eigenlijk zo... dat ieder jaar wel ongeveer gelijke natte en droge dagen heeft. En dat het, nu denkt iedereen, wat is het vreselijk weer. Maar uh, uh, het is zo dat als we over drie weken met z'n allen in de zon zitten... dan zijn we dat ook weer vergeten. Ja, okay. ja goed. Als je de, deze, uitgerekend deze week op de camping staat... dan uh, denk ja, je, dan dit is een hele zomer. Ja, dan, maar er zijn dus ook, ja. ja dan moet je maar weer naar de goede momenten ja. toewerken in ja. het leven. Het, dat is natuurlijk met veel dingen ook zo. Ja, maar het is ook Nederland. Ik ja. bedoel, het Nederlandse regenachtige, weer hoort erbij, het zijn er helaas wel tropische... Wat bent u opgewekt eigenlijk? Ja, het is voor ons, uh, uh, je, je haalt wat en je brengt wat. Ja. ja, maar ik weet nou toevallig dat u nou net ook een lekker weekje in Griekenland bent geweest, dus dan kan je er ook weer even ja, tegen. Ja, dat is ook inderdaad zo. En in Griekenland schijnt de zon enorm, ja, ja. daar ja. moet je ook geen chimpietje aan beginnen. Ik zou zeggen, Beppe en opa, veel plezier nog. Ja, dank u wel. En uh, schoenen uit als we in de ballenbak gaan. Ja, dat zullen we. Oh, dat, wat ben ik al vergeten dat te zeggen. Ik, uh, ik, ik ben zelf ooit een keer betrapt in een ballenbak. Ja, dat verhaal willen we uh, nog horen, uh, Mark, er ja, maar dat had je beloofd. Er staat een bij dat je daar niet in mag. Ja. Ja, eh, het is namelijk zo, ik was een keer in een pretpark en er was een ballenbak. En eh, daar wilde ik heel graag in, maar er staat een heel groot bord bij. Niet voor volwassenen, dus ik heb drie keer om me heen gekeken. En ik zag niemand en toen ben ik er gewoon ingesprongen. En toen ik weer boven kwam met mijn hoofd uit de ballen, stond er een jongen van een jaar of 17 Die zei, meneer, wilt u hier onmiddellijk uitkomen? Dat staat er toch duidelijk? Dat was echt een ontzettend gênante, gênant moment. Ik heb daarna ook nooit meer gedaan. En hier mag het ook niet, hè? In principe zijn nee. de ballenbakken voor de kinderen, maar als ouder met een kind de ballenbakken in wil, en niet oh. Om te gedragen, dan is het geen probleem. Ja. Kijk eens, dus dat kan allemaal hier in, uh, in uh, Chimpy Champ. Ik zou zeggen, groeten uit Alsmeer. Groeten uit Alsmeer en de Jungle. Dag. Dag, Mark Robin Visser tussen de krijzende kinderen. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van half twaalf. Mark Visser. Omar Suleiman, het vroegere hoofd van de Egyptische inlichtingendienst... is onverwacht overleden. Hij stierf in een Amerikaans ziekenhuis tijdens een medisch onderzoek. Suleiman was vicepresident onder president Mubarak... die vorig jaar februari na grootschalige protesten aftrad. Dit jaar mocht hij van de kiescommissie niet meedoen... aan de Egyptische presidentsverkiezingen. Omar Suleiman is 76 jaar geworden. Leider van de VN-waarnemersmissie in Syrië, de Noorse generaal Moed, die houdt hoop op een oplossing van het conflict in Syrië. De VN-veiligheidsraad beslist vandaag over de verlenging van de missie... waarvan de termijn morgen afloopt. Moed zei tegen NOS-correspondent Sander van Hoorn... dat de waarnemers effectief kunnen zijn... als de strijdende partijen hun daartoe de kans geven. De VN-waarnemers willen volgens Moed in Syrië blijven. Ze willen de bevolking niet aan hun lot overlaten. In Waalre wordt het huis van de burgemeester niet meer door agenten bewaakt. Volgens de burgemeester was de aanslag van gisteren niet tegen hem persoonlijk gericht, maar tegen de gemeente. Gisteren werd het gemeentehuis van Waalre door brand verwoest nadat twee auto's op de ingangen van het pand waren ingereden. De burgemeester die wil niet speculeren wie er achter de aanslag zitten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio1 Sportzomer. Waar moeten al die ambtenaren uit Walren nu naartoe? Zometeen het antwoord van de burgemeester. En filmmaker Steven de Jong over zijn film Holland onder het Hakenkruis en over liefde onder de hoofddoek in Iran. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. We want the best of both worlds. We want het slow and hard. We like to take Best of both worlds. Na de eerste schrik hebben de inwoners van Waalren nu vooral veel vragen. Waar komt het nieuwe gemeentehuis en wie zit er achter de brand... die het oude gemeentehuis verwoestte? Helaas heeft de gemeente op beide vragen nog geen antwoord. Vanochtend was er een besloten bijeenkomst voor de gemeenteambtenaren... die nu geen werkplek meer hebben. Josephine Trehi sprak na afloop met een paar ambtenaren. De bijeenkomst was eh, emotioneel. Ja, zo, zo kan ik het wel omschrijven. Ja. Aan de andere kant komen er ook natuurlijk positieve dingen naar voren.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 <laughs> ja. Wel fijn om iedereen te zien hier? Ja, maar ja, je kunt niet, niet uh, in de hoofden kijken. Hè? Maar er zijn toch wel uh, heel veel mensen aangeslagen. Ik kan het toch eventjes ondersteunen en zo. En dat is, wel, uh, dat is wel fijn. Hoe was iedereen eraan toe? Nou, ja, een beetje geladen, maar ook wel rustig. Want waar werkt u? In de huishoudelijke dienst. Ja, of ik moet schoppen en een uh, kruiwagen meenemen. Dat is misschien nog werk. <laughs> burgemeester is ook aanwezig vanochtend. U was lekker op vakantie. Ik was heerlijk op vakantie en uh, ruw verstoord door deze gebeurtenis. Ja, hoe ging dat? Met een telefoontje van de meldkamer dat het gemeentehuis in brand stond. Waarbij ik in eerste instantie niet helemaal, uh, helemaal niet zelfs dacht aan uh, zoiets dramatisch. Maar dat bleek natuurlijk snel uh, heel groot te zijn. Uh, met die twee auto's die naar binnen gereden zijn. <tosses> <tosses> Waardoor de aard van, van die gebeurtenis, ook niet eens meer brandstichting is, maar dit is inderdaad een, een daad die, die direct onze rechtsstaat raakt en onze ja, samenleving treft. Ja, de ambtenaren zijn aangeslagen? Nou ja, zijn aangeslagen, uiteraard. En tegelijkertijd merk ik vanochtend gelukkig dat iedereen zegt, maar we laten ons niet kisten, we zorgen dat we zo snel mogelijk de draad weer oppakken, iedereen is vol uh, laten we zeggen kracht om, uh, en energie om uh, te kijken wat er kan gebeuren. Er is nog geen nieuwe locatie gevonden nu? Nee, maar goed. Maar we, gaan dat, uh, we gaan dat vandaag hopelijk al als morgen uh, regelen. Er is kantoorruimte in, in Waalre nou ja, beschikbaar lijkt het. Um, we hopen daar eigenlijk zo snel mogelijk in te kunnen, terecht te kunnen. Hoe zit het verder met u? Want u, uw huis werd ook beveiligd gisteren. Maar ja, dat is standaardprocedure bij zo'n zo type van, van brandstichting. De conclusie was dat het uh, geen bedreiging is... die tot mij als persoon is gericht of uh, tegen andere personen. Dus daar is gelukkig geen sprake van. Josephine Trey maakte de reportage... Hij maakte de films De helft van 63 en De schippers van de chameleon. En kreeg vervolgens van Iran het verzoek om een romantische film voor dat land te maken. Filmmaker Steven Jong nogmaals, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, er kwam een tragisch sterfgeval tussen hè, van filmproducent Jos van der Linden. Ja. Anders zou je net terug zijn van een bezoek aan Iran. Ja, ja. het visum was aangevraagd. We zouden er naartoe, maar dat is, uh, dat is niet gelukt. Wat doet een, een, een extreem Hollandse filmmaker als jij in Iran? Nou, dat heb ik me ook al gevraagd. Ik weet het eigenlijk, hoe, het antwoord ook nog niet. Zo? Ja, ook kwam het zo? Er, was een, er is een acteur, een Iraanse acteur... waar ik mee gewerkt heb hier in Nederland. En die is teruggegaan naar Iran. En die, die was uh, dol enthousiast over me. En uh, uh, van het een kwam het andere En toen ben ik uitgenodigd door de, door de ambassade... Om, uh, nou, om te komen praten. Om, om een samenwerking uh, aan te gaan... tussen Nederland en uh, Iran. Om, een, om samen een, een bioscoopfilm uh, uh, te gaan produceren. Ze hadden de schippers van de chameleon gezien... en dachten, zoiets moeten we ook, maar dan in Iran. Ja, en ziet ze Klinkhamer al niet goed voor zijn. Ja, ja, zo gaat dat soms blijkbaar. Nee, ja, ik, dat, de, de, de, hoe dat precies uh, gaat, weet ik niet. Maar, maar uh, ja, zo, misschien ook wel omdat je dan heel dicht bij jezelf blijft... Uh, en, en die verhalen wil vertellen, uh, die ik graag wil vertellen... en dat dan, dat, dat dan een spannende combinatie uh, oplevert... omdat je dat totaal niet verwacht. Zoiets. Maar zou het een, een, een zoiets? Kortom, je hebt geen idee. <lacht> Waarom ze jou hebben gevraagd? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Maar ik bedoel... Het zal iets in jouw film zijn, iets... Uh... Lek, ja, dat is Hollandse, dat sprak ze aan. Ja, Willen misschien, ze ook, iets... misschien ook wel de, de werkwijze of zo hoor. Ik hou helemaal niet van, uh, van geneuzel. Het moet mm. alles voor de film, zeg ik altijd. En, uh, en, en uh, ja, en je probeert alles uh, zo goed mogelijk ja. te doen om dat, om dat terug te, te, te herleiden naar de film. Maar jij zou, jij zou daar naartoe gaan, nou ja, dat is dus uiteindelijk uh, niet doorgegaan. Maar dan je krijgt een telefoontje en dan denk je wel even: wat, Iran? Moet ik dat wel doen? Ja, nee, nou, precies. En, en, <laughs> en tot op de dag van vandaag uh, krijg ik nog wel van die, uh, die berichten. Van, uh, van, moet je dat wel doen? Ook, ook van de officiële zijde? Ja, ook van officiële zijde, ja. ja. Namelijk? Ja, nee, de Buitenlandse Zaken heeft ook, uh, ook gebeld. Van, uh, waar ben je mee bezig? Meneer de Jong, waar bent u mee bezig? Ja. Met een mooie filmmaker. Ja, precies. En ik wil alleen maar filmpjes maken. En wat, en wat wel heel erg leuk is aan dat soort landen... Uh, is, is dat ze een heel rijk, uh, rijk filmland, uh, uh, filmcultuur hebben. Ze maken daar geloof ik 300 films per jaar. Wij, wij geloof ik uh, 30, 40. Hmm. Dan dus, uh, dus zou je denken, dan hebben ze wel een hoop regisseurs daar ook. Ja, ook, ze maar, maar ze nodig. zoeken natuurlijk ook naar een soort combinatie. Misschien ook wel is het een, een flirt met, met, uh, met het Westen, hoor. En, uh, en dat was natuurlijk ook een beetje het, uh, waarom ze belden van Buitenlandse Zaken. Van hoe, uh, uh, hoe zit dat? Uh, um, want, want we, we, maar hebben ze je echt gewaarschuwd? Ze, is het wel verstandig? Ja, ja, ja ze hebben me gewaarschuwd voor de, voor de gevaren die ik zou lopen daar. En, uh, en wat zijn die? Ja, ja weet je, dat ik vind dat best wel heel erg moeilijk om dat in te schatten, want je, je krijgt dan van twee kanten krijg je dan uh, uh, krijg je die berichten. En, en het, het is natuurlijk ook gevoed door wat er in de media verschijnt. Want ik weet nog in, het, in, de, in dezelfde week dat ik uh, werd uitgenodigd toen, uh, t, toen was er ook weer in de media verschenen, dat twee uh, t, twee uh, Iraniërs die, die alcohol hadden gedronken waren, uh, oh. weet je? Ja, die zijn nog, de, ja, gestenigd hoor. Nou ja, weet je, dat soort dingen. Dat, dus het is, en als je dat dan weer leest, denk je... je, en je wat, dacht, wat, oei, voor, ik van een biertje. Wat? Ja, dat sowieso. Dus ja, waar kom je dan in terecht? Maar Weet je, aan de andere kant dacht ik ook van... Uh, er zal ook nooit iets veranderen als je zelf ook niet bereid bent... om dat, om dat gewoon met eigen ogen te, on, uh, te gaan onderzoeken. En, en, de, en te bekijken of dat allemaal wel echt zo maar is. Maar heeft Buitenlandse Zaken echt gewaarschuwd van... pas op, je kan worden ingezet voor het regime. Of je loopt gevaar daar. Nou ja, ze hebben het hele scala aan, aan mogelijkheden. En je kan het, je kan het niet bedenken. Dat, dat, is, uh, uh, dat hebben ze me wel voorgehouden. Dus ja, de, de, de, ik ze, ze, ze hebben ook gewaarschuwd zeg maar, dat ze... Dat ze als ik daar was, dat, dat, dat ze niet zo gek veel voor me zouden kunnen doen uh, als me iets zou uh, overkomen. En uh, dat is natuurlijk eh, uh, dat, dat is, natuurlijk ook, dat is ook geen aanmoediging. Nee. nee. <laughs> dus dan denk je niet uh, heel vrolijk van, hé, uh, hey, laten, uh, laten we gaan. Maar ja, goed, Jos, uh, Jos van der Linden, die, die helaas nu niet meer onder ons is, die, uh, die was ook heel erg van het avontuur. Ze dus, zeiden, uh, laten we Laten we het gewoon gaan onderzoeken. En, uh, Gaat het en... nog door het project? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, heb, het niet, uh, ik heb het niet doorgestreept. Ik, ik vind het uh, spannend genoeg. En, uh, dus we gaan gewoon uh, de mogelijkheden onderzoeken. Een romantische film in Iran? Dat uh, zal wel weinig seks hebben, denk ik. Ja, maar dan ken je mij nog niet. Dat fiets jij er hoe dan ook in? <lacht> Romantiek kan het best onder, onder de boerka. Is dat zo, Thijs? Ja. ja. Ik laat het expres even <lacht> stilvallen. Ja. Leg ik naar uitzending wel uit. Nou. Nee, maar Goed, het is natuurlijk dat... best wel interessant om... en uh, dat wilden wij ook in, uh, in ons uh, scenario uh, schrijven... Zeg maar, dat twee culturen elkaar ontmoeten en dat liefde overwint alles. Ja. En of er wel of niet geen seks in zit, dat, nou, dat zien we dan dat wel. We dan dat, dat wel. En een film die in ieder geval wel doorgaat is Boerenliefde. Ja. Um, daar, daar, ga, daar ga je bijna mee aan de slag. Dat is een soort Notting Hill over boeren, begrijp ik. Ja, een beetje not, Notting Hill meets uh, uh, boer zoekt Gooise vrouw, noem ik het maar. Zoiets. Ik, er praatte iemand even in mijn oren, dus ik hoorde niet wat je zei. Ik zei, het is een soort uh, Notting Hill, meets uh, boer zoekt Gooise Vrouw. Boer zoekt oh. <laughs> de, de, de, de, je dacht, ha, boer zoekt Vrouw scoort nog steeds? Ik geloof het ja, ja, maar dat, denk, dat zeggen wel meer mensen. Maar, maar zo denk ik niet hoor. Ik denk niet van, hé, uh, hey, dat scoort, dus ik ga zo'n film maken. Want ik wil commercieel uh, succesvol zijn. Ik wil wel heel graag dat mijn films goed bekeken worden. Maar ik wil natuurlijk eerst, eerst een film maken die, waar ik zelf uh, iets in kwijt kan. Of wat ik, wat ik zelf interessant vind. ik kom van het, uh, van het platteland... Wat kan je erin kwijt? Nou... Wat ik er wel een beetje in, in kwijt wil. is dat. Uh, zeg maar. De, de, het platteland contra de stad. Uh, wat nu natuurlijk ook wel een beetje gehyped wordt. van. Uh, van uh, alles wat. wat van het platteland komt. is nu weer, uh, weer puur. En, uh, en fantastisch. en. Uh, en hip, zeg maar. Jij gaat dat even recht zetten. En dat, ja, weet je. je moet alles nuanceren. En. Uh, en is niet dus nu... in films, lijkt me. Sorry? Juist niet in films. Nou, dat. ik, ik, vind, ik vind. kijk, je, je moet er zelf. als je een film maakt, moet je er zelf iets over willen vertellen. En. Uh, en er zit ook wel het kantje wat, er ook, wat, er, wat ik ook wil aanboren is dat, dat, uh, dat, dat er zeg maar een soort minderwaardigheidscomplex uh, in dat platteland zit van uh, wij zijn minder uh, rad van de tongriem gesneden dan uh, dan als uh, wij noemen dat als, als de gasten uit het Westen uh, ons komen uh, bezoeken. Dus weet je, dus, dit, dat zit er ook in. Dus er zitten wel laagjes in. En niet zonder, ik wil het helemaal niet zwaar maken of zo hoor, want daar ben ik helemaal niet zo van. Is dat, maar dat vind... een beetje je persoonlijke uh, strijd over? Ik kom uit het noorden en ik wil nee, laten het dat... Nee, maar het is dat... geen strijd. Je moet het, je, je, dat, is, dat is iets anders. Maar het is meer dat, dat je het wil aantippen. En dat je, dat je wil laten zien van dat, dat bestaat en dat is er. En dat sluimert of dat zit eronder, zeg maar. En dan, en dan heb je het toch ergens over. Terwijl die film natuurlijk hartstikke veel goed en romantisch is. En, uh, en een flinke dosis uh, seks. Thijs, kunnen we er <lacht> even bij blijven? Ja. Hij is er weer. <lacht> wie wie, wie spelen erin? Uh, ja. Dat, uh, ja, nou, we zijn, uh, ja dat, zegt u het maar. Ja, nee, we zijn in onderhandeling met, met een sterrenkaas. En dat, dat wordt een prachtige kaas. Maar de contracten zijn, uh, zijn niet getekend, ik zeg niks. Mm. En, uh, uh, en, en niet in elke Nederlandse film moet Carice van Houten spelen, toch? Nee. Dan is zij het niet. <laughs> Heel goed, Thijs. Nee, nee, maar het wordt wel een prachtige kaas. Maar het, het, ze zijn in onderhandeling en dan gaat het hier over geld en zo. En, en daar wil ik wel een beetje van wegblijven. Uh, uh, dus ik kan er en mag er nog niks over zeggen. Even nog tot slot. Je was uh, een tijdje geleden in het nieuws over die plagiaat kwestie. Je zou een film maken, uh, Kind van de Rekening. Jarnie, ja. Jarnie, Kind van de Rekening. Over uh, echtscheidingsperikelen gebaseerd op je eigen leven. Op mijn eigen echtscheiding. Op je eigen echtscheiding. En toen ja. was het verhaal, dat hebben we al eerder gehoord. Ja, het verhaal, ja, verhaal dat lijkt dan op een ander een echtscheiding. En, dan, uh, en, en als iemand het dan goed aanpakt en het spel uh, goed speelt... Ja, dan, dan, uh, dan, dan, dan zegt een rechter van, jij mag, uh, dit is inbreuk op auteursrecht... dus jij mag dit nu niet uh, uh, gaan gaan maken. En ik was, was er helemaal niets van waar, van dat plagiaat verhaal? Nou ja, ik, ik weet je, ik kan er een boek over schrijven... maar ik voelde, voel me daar wel flink door, door gefukt. Ja. Ja, ja. Maar weet dat je, is want, nog geen antwoord op de vraag? Nee, dus het, nee weet je, als, ik ben 25 jaar bezig. Denk je dat ik het nodig heb om, om iets, iets uh, uh, over te maar schrijven de, van de, iemand anders? De verhalen leken op elkaar. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk altijd wel vaak zo in dat soort... Uh, in dat soort uh, Toestanden. Dat je dan, ja, dan zeggen ze, ja, dat lijkt op... Ja, maar heb dat je, dat je laten is... inspireren? Ja, joh, maar ik heb ook contact gehad met die auteur en zo. En, dus het, het was al allemaal hartstikke leuk. En dan gaat het uiteindelijk gaat het alleen maar om geld. En dan wordt het spel Want, hard gespeeld. Ho hoezo? Ja, ik denk dat, dat als mensen dus uh, horen... Dat, uh, dat er een bioscoopfilm wordt gemaakt... Dat, dat, dat men dan denkt dat er heel veel geld uh, mee gemoeid is. Dus dat dat, dat dat ook de moeite waard is om daar dan uh, te gaan procederen... om een stukje van dat geld uh, binnen te harken. heeft diegene uh, die zei... er is plagiaat gepleegd, is het eruit gekomen... als jij een boete zou betalen, dan was je er vanaf. Ja, uh, daar was alles natuurlijk wel een beetje op, uh, op gericht. Uh, niet niet boeten, uh, gewoon dat men wil... Dat je gewoon uh, een stukje geld uh, betaalt en dat je daardoor uh, ja, schikt, zeg maar. Ja, maar de rechter koos voor de andere partijen. Ja, ja, ja, ja. ja, maar, maar Thijs, uh, je moet niet naar een rechter gaan als je denkt dat je... Dat je, dat je, je gelijk rekt, hebt, hè? Nee? nee, nee, oh, nee. Maar we leven toch niet in een bananenrepubliek? Ja, nou, dat heb ik wel gedacht. Oké. Okay. Dat dat dat, dat, dat, zo zuur. Gaat, dat dat zo gaat, zoals het nu gaat. Nou ja, ik heb, weet je, en ik heb daardoor ook wel, uh, nou ja, het gevoel dat je, ik heb maar een heel klein bedrijfje, weet je, dus ik, ik, ik uh, en dat is toen ook in de media verschenen, van, uh, uh, Steven heeft zijn, uh, zijn bedrijf te koop gezet, en, maar ik ben wel aan het praten met, met grotere spelers, die, uh, die zeg maar daar weerstand tegen bieden, want ja. ik, ik kan ja, dat jij niet. Hebt echt een probleem op zo'n moment dat een grote bedrijf zou zeggen, joh, zo'n boete, lag lachen ja, om. Nou, precies, dat was ook zakelijk gezien natuurlijk veel handig geweest, want er andere half jaar bezig geweest met, uh, met, met zo'n film. En, en, en als je daar anderhalf jaar mee bezig bent, en, je, en het is eindelijk zover dat je uh, zo'n film gaat maken met veel eigen middelen, eigen geld en, eigen, en heel veel energie wat je erin gestopt hebt. En je mag het dan niet maken. Dan voel je je flink uh, uh, genomen. Je hebt gedreigd van ik kapper er helemaal mee met film maken. Ja, ik had het helemaal gehad. En ik heb zoveel steunbetuig gekregen uit het land. Van, je, moet je, niet, je moet wel doorgaan. En, en, en waar ben je nou weer bezig om te stoppen? Dus, dat is toch, je moet nooit opgeven. En dat is ook zo. Ik ben ook niet een opgever. Maar ik had wel zoiets. Ik wilde niet stoppen met film maken. Maar ik heb wel gezegd, van, ik, ga gewoon, ik, ik ga me wel oriënteren ook op het buitenland. En ik, ik hoef niet per se hier alleen maar uh, te filmen. Ik kan toch overal... Uh, en daar komt uh, hopelijk nog de romantische wel of niet met seks en een, en, film en, en, en in een die week En een week later werd ik uitgenodigd door het Midden-Oosten. Dus dat was het niet fantastisch. En weer een week later kregen we een prijs uit Irak op het, van het Baghdad Filmfestival. Ah, dit was één groot feest. Het heeft goede dingen gebracht. <laughs> Steven Neum. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Lag u in het ziekenhuis toen Ankie van Grunst van een van haar gouden medailles won? Of heeft u een andere bijzondere herinnering aan een mooi sportmoment? Wij horen het graag. Stem via radio1.nl rechts op de site op uw favoriete sportfragment. En wie weet komt u dan bij ons in de uitzending. Vandaag bellen we met John de Jong uit Waspik. Goedemorgen. Goedemorgen Thijs. Zegt u het maar, uw favoriete sportmoment? Dat was de EK-finale 1988. Oh, zullen we meteen maar even luisteren? Ja. De eerste corner voor Nederland komt van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal, de bal wordt doorgekopt door Gullit. En uh, wordt dan toch uh, weggewerkt door de Sovjet-Unie. En dan is het Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. die bal komen van Gullit, komt Die ja! het erin. Het is een goal. Het is die bal van Erwin Koeman. Van en dan krijgen we een uh, 4 tegen 4 situatie. Van Tichelen naar links naar Arnold Muren. Arnold Muren met meteen een voorzet richting Van Barsten. Kan die erbij komen, de rechterkant. Barsten van Barsten met een schot. Ja! En hij zit erin. Hij zit erin van het de gekomen van Barsten. En is een hele mooie koel. Hier voor Oranje. Na 23 in het land. En dan is het afgelopen weer van Nederlands Europees kampioen in die moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis En een terecht moment, Nederland is volvoediger uh, geweest dan de Sovjet-Unie. Een beetje weer op het veld zoals We dat al vijf keer hebben gezien dit toernooi. Ruud gaat dan naar de kop om ongetwijfeld Friesen uh, weer te verifiëren. Gaat u Friesen weer zo optillen, zoals hij dat ook tegen Duitsland doet? Ja hoor, dan gaat Friesen weer. Opgetild door Ruud Willis, Terwijl hij nu uh, overstroom wordt. Ruud ja jou hoor, Friesen's Nou, dat is wel lekker in een sportzomer als deze hè? Ja, dit kunnen we wel een keer gebruiken. <laughs> <Ja>. <laughs> um, waarom is het uw favoriete sportmoment? Ja, de, uh, die dag zijn we verhuisd. En uh, ik weet inderdaad nog dat de dag van tevoren... Ja, het huis was leeg, dus ik ben de dag van tevoren ben ik erheen gegaan... heb ik daar de tv uh, neergezet en aangesloten. <laughs> en ik Als een mevrouw paraat, ja? Wat er, wat er ook gebeurt, maar ik kijk de finale. Want ik meen dat het per zaterdagmiddag uh, was. Ja, ja. En ja, gelukkig waren we op tijd, uh, op tijd klaar om, uh, om toch echt te kunnen kijken. En uw vrouw vond het goed? Mijn vrouw die vond het goed. Ja, die had ook mee willen kijken. Stop maar even anderhalf uur met die verhuizing. Na de wedstrijd gaan we weer verder. Ja, ja, maar het was niet nodig. We waren klaar voor die tijd. Tenminste met de grote spullen. En uh, ja, daarna kon je weer verder gaan natuurlijk. Ja, ja, nou lijkt me een goed huwelijk. Ja, wel. We worden <laughs> er nog steeds. Kijk, heel goed. Dank. Hey, jullie prettige uitzending. Dankjewel, Dankjewel, John Dion uit Waspik. En heeft u ook een favoriet sportmoment? Laat het ons weten via radio1.nl. Ik ga missen Jack van Gelder. Ongeveer elke dag in de uitzending. Waarom ga je missen? Nou, straks na de oh, ja, oké. Okay. Er zijn dag. ook al cd'tjes van te krijgen met Jack van Gelder. Ach, oh, gelukkig. Die ik kan je gewoon thuis draaien. Of dan. Als ringtone. Kan ook. <laughs> ja. Is het? Uh, ja, dit is natuurlijk een fantastisch sportmoment. Ook een van jouw favoriete sportmomenten, Steven de Jong, filmmaker. Ja. ja, nee zeker. Het is uh, emotie. Hè. Alles draait om emotie. Daar moet ik het ook van hebben. Maar, uh, en dat is uh, Jack van Gelder zeker. Uh, iemand van Duren? Is hij er nog? Is, is iemand er nog? Ja, hij is ah, er. Ja. Ja. Wat ja, is jouw hoor. favoriete sportmoment? Nou, dit roept wel veel herinneringen op. Ik had veel over de bevrijding gelezen. Het is natuurlijk een hele andere orde. Maar uh, het leek wel of iedereen. Uh, ik woonde in Nijmegen destijds. En iedereen stroomde de straat op. Agenten liepen de polonaise. En, en, en, en treinen die toeterde stonden stil. En het, het was een heel vreemd uh, moment. Het gaf ook wel aan wat, wat voetbal betekent in Nederland. En dat vergeet ik nooit meer die dag. Nee. Zitten er nog grote transfers aan te komen deze zomer? Ja, zeker. Het moet allemaal nog beginnen eigenlijk. We ja, hebben nog zes weken geloof ik. Tot 31 augustus mag het, hè? Ja, mag tot uh, 1 september, 12 uur. Dan gaat het ook echt om 11 uur bij ons op de redactie. Is dan ook tot 12 uur extra bezetting. Want ja, de lange termijnsbeleid... De voetbalclubs raken nogal eens in paniek... en uh, willen dan op de laatste dag nog de ene naar de andere miskoop doen... en ook meer betalen. Nee, er kan nog heel veel gebeuren. Maar we hebben net gehad over jonge Nederlandse talenten... die te vroeg ja. vertrekken. Komen er in die categorie nog transfers, denk je? Ja, ook wel ouder hoor. We zijn natuurlijk al de aanvoerder van de landskampioen kwijt. Eh, vertongen, DOS, de topscore van de eredivisie. En, eh, nee, en in, in de talentsfeer zal er ook nog wel veel gaan. Nou, absoluut. Het begint, begint eigenlijk pas op gang te komen. Dus we zijn nog, nog lang niet leeggeroofd. Het gaat nog veel verder allemaal. <lacht> nog lang niet leeggeroofd? <lacht> ja, leeggeroofd, ja. Waarom, waarom gaat dat er vaak tot op het allerlaatste moment door? Omdat clubs... Uh, nou, omdat clubs die worden eigenlijk zelden... Je hebt natuurlijk een markt sowieso. Dus iedereen loopt op te bieden en heeft een grote mond. En uh, als niemand toegeeft, blijft er... Over. En uh, eigenlijk, ja, voetbalclubs die kenmerken zich altijd door uh, een beleid dat meestal ongeveer zes uur vooruitkijken is. En uh, ja, dus lang, da lang. Lang. Nou, dat is best wel. Die clubs die staan ook nog redelijk bovenaan meestal. Maar het is gewoon dolle paniek, vaak, joh. Dus, uh, dus je, je moet dat voetbal op het veld al serieus nemen. Maar daarbuiten wordt het echt geregeerd door. Uh, nou, ik hoor het de Bananenrepubliek. Daar werk ik wel in. Maar ja. dolle paniek, wordt, vertel eens hoe dat dan gaat achter de schermen. Nou ja, bijvoorbeeld op de laatste, laatste dag uh, wordt, je, wordt er een spits van, uh, van Feyenoord bijvoorbeeld weggehaald. Ja, ze hebben nu niet eens een spits. Uh, ja, dat kan nu even, niet. Kan even <laughs> niet. Maar wordt de spits weggehaald door een club uit Italië, noem maar op. En weer het ecosysteem dat begint bovenin. Madrid denkt, we willen nog een spits. Die halen die weg in Frankrijk. De Fransen denken, oh jee, die gaan dan naar Nederland toe. En dan denkt bijvoorbeeld uh, de Nederlandse club, laat het Ajax zijn of, of PSV zeg maar... Uh, op de 31. Ja, maar wij moeten ook nog wat. Die bellen naar Groningen om uh, 9 uur. Groningen verkoopt om 10 uur. Die bellen in paniek nog eventjes naar RKC wat lager. En op 2:12 hangt RKC aan de lijn bij Excelsior. Zo, <lacht> zo ja, zo gaat het ongeveer. <lacht> Steven de Jong, ben jij nog bezorgd? dit. Nee, interessant. We zorgen over de Herenveen selectie. Nou, bezorgd is een groot woord. Maar uh, we moeten maar wel weer afwachten hoe het zich allemaal ontwikkelt. Ja, hele voorhoede is, weg. Ja, het is niet. Uh, volgens mij is het niet zo makkelijk voor, uh, voor onze Marco om, uh, om daar weer een... Uh, Zeggen jullie al onze Marco, ja? Ja, ja, ja. ja maar hij heeft ook uh, Fries bloed hè, in zijn aderen. Zijn moeder of ze... Ja, of ze paken. Zijn opa. Oh, okay. paken. Als maar, maar is het dus Marco, toch? Hey, ma ja, precies. is oh, ja. Marco. Uus. Spreekt hij eigenlijk Fries? Wie, Marco? Ja? Nee, nee. We hebben mij het over iets. Marco van Bastet, ja, voor <laughs> de onwetende luisteraar. Ja, nee, maar het zal vast goed komen. Dat gaan we dan Positief zien. blijven, Thijs, toch? Ja, nee, zeker van ja. mij mag het. Ik ben heel ja. benieuwd. <laughs> ja. en Steven de Jong die gaat uh, wellicht nog naar Iran. Dat zou een mooi verhaal worden. Om ja, zo'n romantische film. Zal ik te dan maken? weer terugkomen? Ja, durf je het uiteindelijk dat? wel te doen. Ja? Je bent niet bang, je bent niet afge, afgeschrikt. Nee, ja ik, ik, ik, ja, ik moet natuurlijk alles gewoon uh, reëel in, uh, in kaart brengen... maar ik ben zeker van plan om wel te gaan. Oké, okay, nou. Praat ze met Floortje Dessing, die is er vaak geweest. Eén keer, geloof ik. Nee, eh, hey, dat was nooit torea ja, toch? Ja, ja, Nee, volgens mij is ze er, er vaker dan één keer geweest. Nou goed, nou, in, nou, in ieder geval, het. die weet uh, hoe je daar uh, als media met de autoriteit <laughs> omgaat. Filmmaker Steven de Jong, goed dat je er was. Iwan van Duren van Voetbal International. Succes met het volgen van die uh, dolle paniek daar. Gaat wel Achter lukker. de schermen. Volgend uur, Thijs. Nog zo lang... En drugs. Oh, ja. En nog veel de, meer. De zoon van Bouwde bij de Groot komt. Radio 1 presenteert. Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Vier uur lang de spannendste. Ontroerendste. Meest romantische. En meest toonaangevende filmmuziek.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 Good thinking, itstaffing.nl. Dit is Radio 1.